De regering heeft voorgesteld om een eventueel vredesakkoord aan een referendum te onderwerpen, tegelijk met de verkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De FARC wil daarmee niet zomaar akkoord gaan. De rebellen willen dat het vredesakkoord leidt tot besprekingen over een nieuwe grondwet voor Colombia. Omdat de FARC nu een pauze wil, heeft president Santos zijn onderhandelaars naar huis geroepen. Wanneer de onderhandelingen op Cuba worden hervat, is niet bekend. Een vermiste vrouw uit Philadelphia is weer opgedoken... twee weken nadat haar familie haar dacht te hebben begraven. De vrouw verdween vorige maand. Enkele dagen later werd er een lichaam gevonden. Aan de hand van zwart-wit foto's werd het lichaam geïdentificeerd... als de vermiste vrouw uit Philadelphia. Daarna was de begrafenis. Dertien dagen later meldde de vermiste vrouw zich ineens bij een psychiatrisch ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wie er dan wel is begraven.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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. In dit uur gaan we weer onderweg. In dit geval langs de Pan American Highway. Eigenlijk op initiatief van een luisteraar... maar daar hebben we sinds we dit uur op de rit aan het zetten zijn... niets meer van vernomen. Dat is jammer, want hij is een van de geïnterviewden. Heel kort dan, maar ik had begrepen dat hij een boek over die periode aan het schrijven is. En daar had ik dan natuurlijk wel even meer van willen weten. Goed, waar gaan we het over hebben? We beginnen met het nu volgende fragment. Het buitenlanduur van het gebouw van 18 maart 1988 begon destijds met het volgende ANP-nieuws. 8 uur, radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De luchtmacht van Honduras heeft een aanval gedaan... op het regeringsleger van Nicaragua. Volgens Honduras zijn Nicaraguaanse militairen bestookt... die waren doorgedrongen op Hondurees grondgebied. Maar Nicaragua zegt dat een commandopost van het leger is gebombardeerd... aan de Nicaraguaanse kant van de grens tussen de twee landen. Ook de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Abrams, heeft verklaard... dat de luchtaanval is uitgevoerd op Nicaraguaans grondgebied. Over eventuele slachtoffers is niets bekend... De Nicaraguaanse strijdkrachten voeren in het grensgebied een offensief tegen de anti-Sandinistische rebellen, de Contra's. Daarbij zijn volgens Honduras en de Verenigde Staten Nicaraguaanse militairen Honduras binnengetrokken. Nicaragua ontkent dat. Al dus het bericht van 18 maart 1988, enkele maanden eerder, in augustus 1987... Ondertekenden vijf midden-amerikaanse landen een vredesakkoord dat een einde moest maken aan de vele oorlogen die de regio teisterden. Architect van dit vredesplan was de Costa Ricaanse president Arias, die daarvoor de Nobelprijs voor de vrede ontving. Het ging bij dit plan om waar nodig de terugkeer naar de democratie, het respecteren van de mensenrechten en het accepteren van de persvrijheid. En bovenal besloten was tot het aangaan van vredesbesprekingen met de rebellen. Evens verbood het verdrag landen een uitvalsbasis te bieden aan rebellen... die vanuit het ene land het andere land bevochten. Zeven maanden later was van dat verdrag nog maar weinig terechtgekomen... getuigen dit nieuws van het bombarderen... door de Hondurese luchtmacht van Nicaraguaanse stellingen... en voorts van de zending van Amerikaanse troepen naar Honduras. De buitenlandrubriek van die dag begon als volgt. Eerst even een kleine kwinkslag en daarna wordt het serious business. God bless you, my fellow Netherlanders. This is President Ronald Wilson Reagan. God bless you. I, You know, I, I've been hearing so many great things about VPRO. I just wish I could... I could listen in, in Washington, D.C., especially the N.L. report. I'd also like to know what Mr. Van B uh, uh That's what I said Van Bruckho is up to. You know something? As president of the United States, we've got a great intelligence network, but I still don't know what Mr. Uh, Van Bruck... Uh, uh, shit. Dit is president Ronald Wilson Reagan. En... En... Maybe one day I'll be invited to... To breakfast with NL. Ja. Het programma begint uh, populair te worden. En zo moet het ook. En we gaan eerst wat doen aan Midden-Amerika. Gisteren stuurde de Verenigde Staten... 3200 militairen naar Honduras. Het land waar de contra's zich plegen op te houden. Nicaragua was de dag daarvoor het land binnengevallen. De Amerika sprak meteen van een communistische invasie... hoewel het al vaker gebeurd was dat de Sandinisten de Contra's achtervolgden... tot op Honduras grondgebied. We hebben, als het goed is aan de telefoon, dat geluid ken ik. Jan Keulen vanuit El Salvador. Het lijkt een beetje een domme set, Jan, van Nicaragua... om vlak voor de vredesbesprekingen die volgende week moeten beginnen... met die Contra's, ze nog even een doodsklap toe te willen brengen... ...de architect van het uh, vredesplan... ...en S.P. 2 ook gezegd heeft... ...die heeft niet wel bekritiseerd... ...dat ze uh, vlak voor de, de eerste rechtstreeks onderhandelingen hè, ...die maandag gevoerd zullen worden... Een uh, militair offensief uh, zijn begonnen. Aan de andere kant denk ik... Uh, ...moet je zeggen dat uh, de Sandinisten ...vier onderhandelingsrondes hebben gehad... ...met de contract... En al maandenlang aandringen op de staatsvuren. Uh, de contra's, die zijn daar de hele tijd niet op in willen gaan. En uh, ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kunnen vredesonderhandelingen slagen uh, als beide partijen sterk zijn. Hè? Meestal in de geschiedenis is het zo dat als een van de partijen militair uh, behoorlijk verzwakt is, dat uh, ja, onderhandelingen ergens op uit kunnen lopen. En ja. ik denk dat uh, de pandenisten daar uh, ook van doordrongen zijn. En, uh, in, vorig jaar augustus heeft de uh, president van Costa Rica, Arias... dat midden-Amerikaanse vredesplan gelanceerd. Dat geldt niet alleen voor Nicaragua, hoewel het er soms wel eens op lijkt. Want iedereen kijkt altijd wat Nicaragua nou doet met die contra's. Nou hebben we ineens weer wat gehoord van Honduras. Over het algemeen hoor je er niet zoveel van. Honduras is ook een van die vijf landen die moest voldoen... aan de voorwaarden van het uh, vredesplan. Heeft Honduras al wat gedaan? Want die contra's bijvoorbeeld zitten er nog steeds. eigenlijk uit dat verdrag uh, van Eftikulas II, dat uh, geen van die vijf midden-Amerikaanse landen hulp op, op grondgebied zou verlenen aan een van de opstondelingenbewegingen die in een ander land actief zouden, zouden zijn. En dat sloeg dan met name ook op de contrast in, uh, in Honduras. En uh, eigenlijk is er dus sinds augustus uh, niets gebeurd. De contrasten hebben nog steeds hun basis in Honduras. En uh, ja, de hele crisis die op dit moment hier is, die bewijst dat wel, want het feit dat de die uh, militairen op Honduras grondgebied waren, houdt natuurlijk verband met het feit dat ze de Contra achterna zaten uh, en, en, en, en uh, ja, tot op hun basis in Honduras uh, zeg maar, uh, een pak op de billen wilden geven. Al dus de berichtgeving van Jan Keulen in maart 1988. Alle ogen van de wereld richten zich op wat Nicaragua zou gaan doen met dat vredesakkoord. En hoe was het gesteld met de andere midden-Amerikaanse landen slecht? Zoals bleek uit de reportage over Guatemala en El Salvador. Het nu volgend verslag was het tweede deel... van een vierdelige reisreportage over de Pan American Highway. De Pan American Highway, duizenden kilometers weg... lopend van de Verenigde Staten naar Vuurland in het zuiden van Argentinië. De VPRO volgde een deel van die weg... door brandhaarden van de geschiedenis... waar langs links en rechts historie werd gemaakt. Doel van de serie was om uit te vinden... wat er van het vredesplan van president Arias terecht was gekomen. Guatemala, Guatemala, Guatemala! Guate. Esta is es la carretera Panamericana eh? en de Guatemala, Centro-America. Elf... Uh... Vermoorden. Elf, elf... Gemarteld vermoorden de laatste 36 uur. Niet iemand die... Uh... Nee... Elf gemarteld vermoorden, dat wil zeggen met uitgerukte tongen of met eh, afge, afgesneden hoofden en fijn, dat soort vermoorden. Het geweld gaat door. Je moet niet zeggen dat het met de Spanjaarden begonnen is. Nee, er was al een hoop rotzooi, hoor. Dat was een hoop rotzooi. En als zo'n Spanjaarden met een beetje mooie woorden bij één stam binnenkwamen, dan dacht zo'n stam wellicht dat die Spanjaarden hem misschien konden helpen om eindelijk van die andere stam af te zijn. Nou, dan gingen ze samen die andere stam te leven en dan kwamen er zelf een beurt. Dus misschien dat met de Spanjaarden het verraad wel begonnen is. Het systematische verraad, He's caused a lot. Coronavirus to say it was the biggest operation by the guerrillas for several months. The main attack was against an army garrison in the north of the city. A military spokesman said some 300 guerrillas carried out a coordinated assault with light artillery, killing five soldiers and citizens civilians. He said the guerrillas often withdrew with their own men before withdrawing into the hills. In het gebouw weet u zich tans verbonden met de afdeling NL. De afdeling NL is meestal leeg. Onder een inderhaast neergeworpen landkaart rinkelt een eenzame telefoon. Er liggen vliegbiljetten met onuitspreekbare namen. De medewerkers van NL vertoeven aan zijde van de horizon... van waaruit zij soms van zich doen spreken... door middel van krakende telefoonlijnen, onwaarschijnlijke anekdotes en verre verslagen. If the sky is the limit, this must be NL. Het termijn is elke avond hetzelfde. Nadat we de hele dag lang in het rode nieuwe autootje van de correspondent over de Panamericana hebben gedaverd... stopt het gebond in je oren pas als we s avonds een paar kilometer van die weg afrijden een dorpje Het is dan ook ogenblikkelijk meteen doodstil en prachtig hier waar je de weg ook afgaat in Guatemala. Vanavond was dat bij het meer van Atitlan een beroemd meer, heel hoog, 1500 meter. Gedomineerd door een gigantische vulkaan die als een piramide de hele dag boven het wolkendek uitstapt. En als je dan de weg af bent, dan valt eindelijk het gebons in je oren van het rijen weg. En zit je in een doodstil dorpje. Altijd even mooi. Hè? En dan is dus het stamin altijd hetzelfde. Want op het moment dat je een beetje aan de stilte begint te wennen dient de correspondent even te luisteren naar de radio... naar het laatste nieuws over het Amerikaanse vredespan het midden-Amerikaanse vredesplan of eventuele andere gebeurtenissen. En dus knalt het knetterende radiotje weer aan om zoek naar de BBC... of The Voice of America, of Radio Managua, of de Rebel Radio of Radio Guatemala, weet ik veel wat voor zenders het allemaal zijn. Zelfs als je elk uur naar de radio luistert... moet je nog tot de conclusie komen dat er weinig schot... in het midden-Amerikaanse vredesplan zit. De regering van Guatemala heeft één keer in Madrid... met het opstandelingenleger, het UNRG, gesproken. Daarna werd verder onderhandelen niet nodig geacht. Alle ogen van de hele wereld zijn gericht op Nicaragua. Op de gesprekken tussen de contra's en de Sandinisten. Niemand is en niemand was ooit geïnteresseerd in Guatemala. Of het moeten de toeristen zijn... die nu de ergste moordpartijen voorbij lijken... voorzichtig terugkeren op zoek naar kleurige koopjes... op de Indiaanse markten. Nou, laten we het maar, laat het maar eerlijk bekennen, Jan. De eerste echte Indianen die we zien in, uh, in Guatemala... zijn in bonte klededrachten uitgedorste obers... in een hotel in het plaatsje. Weer nog een keer. Chichi Castanango. Chichi mm -hmm. ja, Castanango. Zeg... Ik zeg het goed. In het Santa Thomas Hotel... Met name die ene die ons bedient. En die er eigenlijk het meest uitziet als een Indiaanse versie van uh, Frans Jozef Strauss. Ja, hij heeft uh, spataderen. Dat kun je namelijk zien omdat de broek maar tot de knieën reikt. Ziet er wel heel exotisch uit, maar... ...heeft behalve spataderen ook een onderkin. De meeste tijd hangt hij zwaar heigend over een uh, Amerikaanse toeriste... ...die qua vlezigheid hem naar de kroon steekt... Zijn we het uiterst gezellig samen. De Indiaanse ober, die zoveel op Frans Joseph Strauss lijkt... heeft intussen de hand van de Amerikaanse toeristen... tussen zijn vleesige vingers gepakt... in een poging haar toekomst te voorspellen. Can you tell me my money line, gichelt de Amerikaanse. Haar wat aangeschoten blik doet de spataderen van Frans Joseph tot vingerdikte aanzwellen. Aan een belendend tafeltje trachten de VPRO-reizigers... zich te verdiepen in het archiefmapje van Guatemala. Veel zitten er niet in... En wat erin zit is deels hetzelfde. Moordpartijen onder de Indiaanse bevolking, met name hier in de Quiché... waar het stampvolle hotel het tijden met één enkele gast per week heeft moeten doen vanwege de oorlog. De eigenaar heeft in die tijd vier van zijn mensen verloren. Drie aan de guerrilla en één aan het leger. Hoeveel mensen hebben in deze We praten over honderd of thousands? Ah, oh, duizenden, definitely. Ik vroeg hoeveel mensen er nou eigenlijk gedood waren. Hij zei, ja, ik heb geen idee. Honderden, zei hij toen. Of duizenden, maar het gaat om duizenden. En hij geeft ook een beetje aan dat heel veel mensen... eigenlijk in een soort uh, moeilijke positie kwamen. Zo tussen twee vuren. En dat is overigens een punt waar later... ook door links de guerrilla wel op uh, is aangevallen. Dat ze dus mensen dwongen in feite... om met hun mee te werken of met hun mee te, te vechten. En uh, ja, het leger... Toen dat later kwam en grote acties uitvoerde, wraakacties in feite... vroeg hij natuurlijk niet aan de mensen van... ja, deed je het nou uit je eigen vrije wil of werd je gedwongen? En nou, die mensen werden min of meer rukszichtloos uh, vermoord op grote schaal. Het is echt een soort uh, volkerenmoord in feite, heeft hier plaatsgevonden. De reisgids waarschuwt nog voor mogelijke rebellenacties... ten noorden van dit dorpje, maar volgens de regering... en ook volgens de eigenaar van het hotel... heeft het leger de Quirillia definitief verslagen. En dus kunnen de toeristen terugkeren naar de Quiché. We staan aan de, aan de voet van... Een van de twee kerken die dit marktpleintje overzien. Het is trouwens koud hier. Het ja. plaatsje ligt echt op een paar duizend meter hoogte. Het is heel gek. We zijn heel zuidelijk. En ik denk als we naar de kust zouden afdalen... dan zouden we bij spreken op dit tijdstuk van de dag in onze zwembroek staan. Maar het is hartstikke koud. Het is een hele vreemde sfeer. Het, is, ja, het heeft iets sereens, deze sfeer, naar mijn gevoel. Zo'n vrouw die hier voor de dichte deur van de kerk kaarsjes aan het opsteken is en aan het bidden is. Zou die toeristen het weten? Dat, uh, dat dit een paar jaar geleden een slagveld was? Het ziet er zo vredig uit. Nou, dat kan je je volgens mij niet voorstellen. Ik denk het niet. Ik denk. Uh, überhaupt over Guatemala is niet zoveel bekend. Het heeft wel een slecht imago, natuurlijk. Men weet wel van ja. Het is niet een van de meest stabiele landen ter wereld. Ja. Uh, maar wat er precies gebeurd is en waar dat dan precies gebeurd is. Hè, onder andere dus in dit departement, de Kitsje... Ik denk niet dat, uh, dat uh, de toeristen die hier komen dat weten. Een jongetje. Een sigaret. Een sigaret. Para aquí. Para tu papa? Ja. Seguro. Oké. Amigos en amigas, de remate De volgende dag lijkt het plaatsje overstromd door Indianen. De toeristen schieten filmrolletjes leeg om de bonte kleuren voor thuis te vangen. Terwijl de Indianen ruzie maken met de verkopen van saai grijze, goedkope, maar toch nog te dure Terlenka-broeken. Als we onze auto weer opzoeken, staat er voor het portier een blinde man. Hij verroert zich niet, terwijl hij éénzelfde regel prevelt. Een soort bezweringsformule. Pas als hij het vertrouwde geluid van geld in zijn bakje hoort, schuift hij een metertje op. Wij slingeren de zeven kilometer omlaag die ons scheiden van de Pan-Americana. We moeten verder, zuidwaarts, richting Guatemala stad en El Salvador. Midden op de kruising staat een blauw gevergd politiepostje... met aan drie kanten een uh, uit de hout gefiguurzaagde politieagent... die zijn hand ophield. We kwamen hier gisteravond in donker aan. En toen dachten we dat er een soort reuzenagent stond... die zijn hand ophield om ons tot, tot stoppen te dwingen. Pas toen we dichterbij kwamen bleek dat hij wel heel erg onbewegelijk stond. Triplex, aan drie kanten. En daarboven, op een soort heuveltje, achter zandzakken, zitten de militairen. Het is natuurlijk ook strategisch waarschijnlijk een heel belangrijke post. Het is strategisch een... Uh een belangrijke post, omdat hier dus de afslag naar het noorden gaat. Uh, een weg Paul, eigenlijk het gebied in waar uh, nog steeds de guerrilla actief is. Gisteren werden we in het stikdonker op dezezelfde weg tot stoppen gedwongen. Het was even onduidelijk wat er van ons verlangd werd. In elk geval moesten we uit de auto. Vervolgens verscheen er een man met een brullend soort stofzuiger die voor we konden protesteren een groene wolk in de auto spoot om vervolgens haastig het portier dicht te smijten. Het bleek hier om gif te gaan, ter bestrijding van een koffieplanten etend insect. Na twee minuten konden we weer instappen. De man bezwoer ons dat het gif insecten deed omvallen maar mensen liet staan. Maar vandaag is hij er niet. Het kantoortje van de AA, de anonieme alcoholisten... dat je hier in bijna elk dorp langs de weg treft, is ook dicht. Alleen het post- en telegraafkantoor is open. De beambte schrikt op als we binnenkomen, laat zich van zijn bed glijden... roert in zijn pan soep en schokt naar de balie. In het versturen van telegrammen telegram gaat per zijn sleutel nog, hè? met morsen. Weet je wat Morse is in Spaans? Niet hoor. Morsen? is Morse, no? het ja, is Morsen. Het is hetzelfde. Morse is Morse. Dus hij kent Morse. Ik vind dat zo interessant als je dat kent. <laughs> dat is moeie de visie. visie. Kleine vortjes papier met veel cijfers erop. Hij staat op het telegram dat iemand niet kan komen omdat hij kiespijn heeft. Uh, De boodschap wordt besloten met God eerst. Het is dus een godsvruchtig man. En Hij komt als alles goed gaat met zijn gebit volgende zondag. Dat is wel leuk. Van Chichi Castanango naar Los Encuentros... steken plotseling wat armzalige geklede mannen de weg over... met vooroorlogse mausergeweren op hun rug. De burgermilitie, die de Kerilla buiten moet houden. Achterdochtig kijken ze ons aan. Als we het portier raampje open doen en hen vragen... wat doen jullie? Wij zijn hier om de vrijheid van ons dorp en onze families te garanderen. Het antwoord komt zonder een spoor van humor... Mogen we wat opnemen met de bandrecorder, vragen we. Ons is niet toegestaan dat te doen, zegt hij, plechtig. Maar niet zonder een schichtige blik op het tasje met de microfoon te werpen. In een slordige kolonne zien we ze later de weg afhobbelen. De voorste en de achterste dragen een grote Quatamalteekse vlag aan een stok. Ja. alzando este despliegue cívico que la altura que se estudiantado hoy pone de manifiesto ese calor y ese fervor rendir como tributo mínimo a nuestro het over uh, de vlag de nationale vlag van Guatemala, hij zegt dat uh, de scholieren van uh, dit plaatsje een uh, soort eerbetoon moeten uitspreken aan de vlag. Er wordt heel ernstig gekeken door de marcherende jongens en meisjes. Het wordt absoluut niet op prijs gesteld als je naar ze lacht. Het is zes dagen geleden dat we mexico stad verlieten. Zes dagen langs de Panamericana. En afgelopen nacht dachten we, laten we onszelf eens trakteren op een goed hotel. En dat hotel was zo goed dat toen ik vannacht, toen ik niet kon slapen... en omlaag keek vanaf het balkon van de vijfde verdieping... ik beneden, midden in de nacht, de tuinman het gazon zag sproeien... bij het licht van een zaklantaarn. De pico la cucaracha. De pico la carita. De cucaracha. De boquita. De cucaracha. De naricita. De cucaracha. Je zou heel Guatemala kunnen doorreizen over de Panamericana... zonder ook maar iets van geweld te zien of te merken. Zo met de autoradio op een prettig station, de zon niet te warm... en de bergen blauw en nevelig langs de weg... lijkt het het mooiste vakantieland dat je je voor kunt stellen... Pas als je de weg afgaat, het stof van een dorpje in... kom je iets te weten over het werkelijke Guatemala. Elf... Elf... Uh, elf... Uh, vermoorden. Elf, elf... Gemarteld vermoorden de laatste 36 uur. Niet iemand die... Uh, wat, wat, nee. Elf gemarteld vermoorden. Dat wil zeggen met uitgerukte tongen of met... Uh, afgesneden hoofden en fijn, dat soort vermoorden. Het geweld gaat door, ja. Dat is, dat is nou even heel erg. Dat heb je soms niet geholpen. Ja. ja, dat is wel dat is heel raar. Heel Lees gehaar. je dat in de krant? Of ja, dat staat in de krant, ja. Dat staat in de krant. Omdat dat, dan moet je dus nagaan wat misschien niet in de krant staat. Vijf jaar woont de familie Cox nu in het zanderige dorpje... langs de Pan-Americana. Toen ze weggingen uit Nederland... leek het ergste geweld in Guatemala voorbij... De structurele onderdrukking leek afgelopen. Maar de werkelijkheid was anders. Te vaak kwamen ze de afgelopen jaren dichter bij het zinloze geweld... dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Vrienden en collega's werden vermoord, ook nu nog... onder de burgerregering van Cereso. En het wordt steeds moeilijker aan langskomende Nederlanders uit te leggen... waarom ze nog blijven. Je kunt die mensen nu toch niet meer in de steek laten, zegt hij. En na zorgvuldige geformuleerde antwoorden steeds dat ene zinnetje ben ik duidelijk. Een vriend van ons in, in San Salvador... werd dus gevraagd waar hij nou het meeste bang voor was. Het was eigenlijk op een sessie van een aantal vrienden... dat we met elkaar zeiden van ja, we leven toch wel zulke behoorlijke emoties hier. Maar hij kwam eigenlijk tevoren en zei... hij, is, hij, is, hij vond het geloof ik nog het griezeligste... terwijl hij wel eens opgepakt is door de veiligheidsdienst. Hij vond het geloof ik nog het griezeligste... om boven op bussen mee te rijden... en dan net onder elektriciteitsdraden door en zo. Hè. En dat klinkt heel raar, maar als je praat over geweld... één kant van het geweld is natuurlijk... politieke linker- en rechterkanten en zo tegen elkaar oplopen. Een andere kant van het geweld is uh, je buurman niet vertrouwen... dus met geweld je, je woorden binnenhouden. Maar een derde kant van het geweld is wel degelijk... de technische, technische veiligheidsgrenzen waar je hier doorheen gaat... Hè? En die, die, die, die, we hebben iets van, van, van, ik denk wel 15 bussen in de ravijnen zien liggen de afgelopen zes jaar. En hoe vaak ga je zelf hier met een bus vol? Met 20 mensen op het dak. Ja, en hou je houdt toch je hart vol? Je hart vast. Een vriend van mij loopt in San Marcos in Honduras. Loopt hij op zondag over het stadspleintje. En die wordt zijn rechteroorletje van zijn hoofd geschoten. Er twee mensen die boos op elkaar zijn. Dat, dat hoort hier zo erbij, dat in die zin wordt het politieke geweld... Het politieke geweld is iets waarvan je zegt, nou dat is het me nog waard. Maar dat technische geweld, dat is het me niet waard. Politieke geweld is een politieke keus. Je, dacht, nou, je moet niet met die mensen zijn. Gebeurt er wat, gebeurt er wat, heb ik gedaan wat ik kon. Maar het is lullig om je oorlilletje afgeschoten te krijgen. Omdat twee mensen boos op elkaar zijn, ben ik duidelijk. Ben ik duidelijk? Cox aarzelt om over het politiek geweld te spreken. Dat weten de mensen toch wel? Maar de mensen weten het niet. Ook de verslaggevers langs de pan Panamericana schrikken van de getallen. Elf doden in 36 uur. Iedereen spreekt toch over een rustige periode in Guatemala? Een sterk verminderde repressie? Kijk, zegt Cox, als je iemand maar lang genoeg met een hamer op zijn kop slaat... dan kun je daarna best een tijdje stoppen met meppen dan is het slachtoffer wel even rustig. Want het weet dat het slaan elk moment op weer opnieuw kan beginnen. Ben ik duidelijk? de depressie begint waar een campesino in een gezonde, in een wijkpost... of in een groene kruishulppost komt, om dat maar in het Hollands te zeggen... en waar zo'n er niks te doen heeft... en toch zegt, komt u morgen maar even terug. En zo'n man heeft er 15 kilometer van moeten lopen. En die moet dan weer 15 kilometer terug en morgen weer terugkomen. En dan zegt ze van ja... Ik moet u een injectie geven en dan moet je zelf maar even naar het volgende dorp lopen om een injectie na te gaan kopen. Daar begint die repressie. Je, repressie, is, repressie is natuurlijk dreigbrieven, anonieme dreigbrieven. En het is een, een zwarte auto voor de deur zonder nummerborden en dat soort grappen. Maar repressie is toch ook effectieve armoede. En die zwarte auto voor de deur, dat is, dat is het laatste eindje. Maar daar mag je niet over praten zonder het hele andere serie van dingen te bekijken. Repressie is, is armo. Als je, als je drie keer het op een dag verdient... en je moet één keer betalen aan een vat met water... en één keer aan je brandhout... ja, hoe moet je dan leven? Terwijl iemand die een gewone aansluiting op het waterleidingnet heeft... die betaalt maar vijf centen per dag... Dat betekent, je hebt zo je handen zo vreselijk vol om, om je huishouding bij elkaar te houden... dat je komt überhaupt niet aan het denken toe. Daar begint de repressie. Ja, en dan, dan, dan hoef je natuurlijk maar één zwarte auto erbij te halen... die zegt van nou meneer, als je kwaad wil... Hè, dan zal het, met de hele geschiedenis die je hier hebt gehad... Nou, dan ben je op de termen van repressie. Ik weet niet of ik het zo duidelijk maak. Ja. Ik weet, wat ik wil proberen van mij is... nou, repressie nou alleen maar eventjes in de schoenen van het leger schuiven... of in de schoenen van een paar rechtsextreme groepjes. En dan ben je wel. Repressie is, is toch wel ook voor een deel... het hele systeem wat de armoede in stand houdt. En, en armoede is zo'n ontzettend repressief middel. Toen ze een paar jaar in Guatemala zaten... werd een van hun naaste medewerkers vermoord... Het centrum waarin ze werken draagt nu zijn naam. Als we er de eerste keer binnenkomen en wat onvoorzichtig over de guerilla beginnen... wordt er waarschuwend gekeken. Dat woord gebruik je niet hardop. Ik geloof haast iedereen waar je in dit land mee praat... die heeft al iemand of familielid of vrienden. Als je alleen al bijvoorbeeld het groepje hier ziet... van de een is een vader verdwenen. Van de ander is een, de vader vermoord en in haar armen gestorven... Uh, nou, weer een, weer een ander heeft. Ik als je iedereen vraagt, he, die heeft ofwel een vader, een nicht of een broer of een wat dan ook verloren. Mm. Er is en... hier geen familie ongeschonden. Mm. En weet dat... iedereen dan ook wie het gedaan heeft? Nee. Voor een deel kom je natuurlijk ook tot het punt. dat je zegt, wat geeft het ertoe? Als ik het weet, hij is weg. En als ik het wel wil weten, dan haal ik nog meer, roep ik nog meer gevaren over me af. Als je moord of iets gestolen wordt, zoals de mijnen van de week, zegt Cox... dan weet je dat het geen zin heeft de dader te gaan achterhalen. Een corrupte overheid draait met slechte dienaren. Daar zul je altijd tegenaan blijven lopen. Als je, als je, met de, bus, de, de, de interlokale bussen mogen geen, geen staande passagiers meenemen. Dat is een, een wet, hè? Mogen geen, de, je mag alleen maar zitten. Nou, ja, dit doen ze toch. Dan kom je bij een politiepost langs... en dan weet iedereen, dat wordt ook gezegd, maar men weet het ook... je weet dat de politieposten zijn... bukken. Dan gaat iedereen bukken. Dan zit iedereen 200 meter vreselijk ongemakkelijk... half op zijn knieën, weggedrukt tussen een paar boodschappenmanden. En dan ben je zo'n politiepost. Dan, als je wel wordt aangehouden, komt zo'n politieman soms binnen... ziet die bus in, weet verrekte goed... want hij werkt zelf als burger, reist hij met diezelfde bus mee... Weet verrektig goed dat die mensen daar, die halve hoofden... dat die daar op hun knieën rusten. Die... <laughs> nou, en dan knikt hij ze hij, nou, het is goed. En dan gaat hij de bus uit en dan gaat hij weer door. Gaat de bus door. Laten we het anders vragen, maar misschien is het net zo belachelijk. Misschien weet je niet als je neergeschoten wordt... of je familielid neergeschoten wordt wie de daders zijn. Maar weten mensen wel waarom? Je gaat in ieder geval niet naar diezelfde politie toe... om het hen uit te laten zoeken. Als je, als je, daar, daarom vertel ik dit verhaal. Daar ga je in ieder geval niet naartoe. Want als je weet, hoe die, dan, dan heb je er al geen vertrouwen in... Als we weggaan, drukte hij ons nog eens op het hart... vooral te vertellen dat er ook zoveel welbetrouwbare mensen zijn in dit land. Ook binnen de regering. En op de vraag waarom ze nog steeds in Guatemala zitten... komt geen rechtstreeks antwoord. Een vaag, je moet wel. Hun grenzen zijn sinds ze Nederland verlieten verlegd. Al houden ze altijd rekening met een ongelukje. Als ze hadden geweten waardoor we moesten gaan in deze vijf jaar, dan hadden we misschien wel gezegd van, nou, kunnen we, dat, kunnen we dat dragen? Kunnen we dat aan? En nu ook nog, als, uh, als jij bijvoorbeeld zegt van, nou, hè, ik zal ongeveer om vijf uur thuis zijn. En hij is de berging. Hij is om zeven uur niet. Dan heb ik hier mensen in het dorp waarvan ik een auto kan lenen. En kan gaan zoeken. De kinderen bij de buren en gaan zoeken. Dit is NL, de buitenlandreportage van de VPRO. Met de tweede aflevering van een serie van vier over de Pan-American Highway. Vandaag Jan Keulen en Roel van Broekhoven in Guatemala en El Salvador. Marx heeft gezegd, als het nog maar erg genoeg wordt, dan staan de mensen wel op. En ik denk soms als het nou maar erg genoeg wordt, dan wordt de chaos zo groot dat er niemand meer opstaat op een zinnige manier. En diegenen die dan nog opstaan, die, dat zijn dan toch weer niet het volk, maar het zijn een paar mensen met een ideologie. En als het zo erg wordt, ja, dan verval je in een soort lamheid ook. als er dan iemand, dan, dan, dan ben je ook zo'n makkelijk middel voor iemand die dan vervolgens je macht wil kopen. Een guerrilla die uit de bergen komt en die zegt van ik zal je wel mais geven. Of een leger wat komt en zegt nou ik wil je wel wat betalen. Als jij me één keer per week maar iemand aangeeft die met de communisten samenwerkt. Ja dat is. Ja, daar, daar zit je ergens op die hoek. Stad zijn intussen de onderhandelingen tussen contra's en Sandinisten hervat. Na twee dagen is het alweer afgelopen. Het enige tastbare resultaat... beide partijen beloven elkaar niet meer voor rotte vis uit te maken. Ja, nou, een soort verbale wapenstilstand. Ze, zijn een beetje, hebben, ze houden zich een beetje in uh, wat betreft het uitschelden van elkaar. Dat is trouwens in heel midden-Amerika... de politieke tegenstellingen gaan gepaard met uh, behalve het geweld... Vreselijk veel verbaal geweld. ik bedoel het is echt heel normaal om elkaar om... een vieze vuile klootzak bijvoorbeeld uit te maken. Dat Niet is zo ook... letterlijk neem ik aan. Ja letterlijk, letterlijk. het is ook ongeveer de, de, de stijl van de verkiezingscampagne op dit moment in, uh, in uh, El Salvador. Bijvoorbeeld over uh, Dobisson, wat een van de belangrijkste leiders is van uh, Arena, uit de rechtse partij. Nou, die wordt uh, in een spot van de Christen-Democraten... in een prachtig liedje. Een liedje wat bij iedereen uh, blijft uh, of ingehamerd wordt en blijft hangen. Een liedje over ja, ja, bijvoorbeeld over uh, Dobisson... wat een van de belangrijkste leiders is van uh, Arena... uit de rechtse partij. Nou, die wordt uh, in een spot van de Christen-Democraten... In een prachtig liedje, een liedje wat bij iedereen uh, inblijft uh, of ingehamerd wordt en blijft hangen. Uh, wordt je omschreven als een uh, iguassu, wat een soort verbastering is, Salvadoriaanse verbastering is van uh, zoon van een hoer. En dat hoor je dan op de radio bij uh, de nou, niet, El Salvadoriaanse niet, Frits Pits. Ja, niet alleen dat je het op de radio hoort, maar je hoort het ook elk uur twee keer. Poner la capucha, secuestrar, torturar, calumniar, ultrajar, difamar. Hombre de narcotráfico y contrabando. Lavado de dólares, dinero fácil. Qué de cosas ha hecho el hijo azul? Wie is die oplichter, die drugshandelaar, die smokkelaar, die folteraar, die hoerenzoon? Met zulke hits zou je haast zin krijgen om naar El Salvador te gaan. Van Guatemala stad is het nog een paar uur rijden. Net als het donker wordt bereiken we de grens. In een cafeetje er vlak voor maken we het laatste Quatemalteekse geld op. Aan de andere kant van het douanepostje woedt de burgeroorlog. Al is dat hier, in het veilig lawaai van de flipperkast... vakkundig bespeeld door de dorpsjeugd, moeilijk voor te stellen. Ja, het zijn inderdaad van die uh, muchachos. Ik zou in de leeftijd, uh, nou, het zou zijn, 13 en ouder. Ik zat net te denken, het is een uh, vreemd idee dat misschien enkele tien kilometers verderop, in de bergen van uh, El Salvador, uh, ja, dit soort jongens, dus leeftijdsgenoten, met een groot geweer uh, rondlopen, een M16 of hoe die dingen ook mogen heten. 13 jaar oud? Ja, dus, er zijn erbij die uh, niet ouder zijn. Ik ben een paar weken geleden ben ik in het gebied geweest en ik keek echt mijn ogen uit van wat voor kleine... Uh, kleine kinderen er eigenlijk bij waren. En je vraagt je af is het nou voor hun een spel, een soort padvinderij bij wijze van spreken? Met een uniform en een wapen door, door, door die bergen trekken? Of, of hebben ze echt wel door dat het om een oorlog gaat? Okay. Left-wing guerrillas in El Salvador have ...coinciding with the start of further discussions on the regional peace plan... ...by Central-American foreign ministers meeting in San Salvador. We zijn de laatste die avond die de grens tussen Guatemala en El Salvador oversteken. Achter ons spant een vermoeide douanebeambte een vuistdikke stalen ketting over de weg. Aan de Salvadoriaanse kant kijkt een soldaat ons lang na als we in de duisternis verdwijnen. Nog een kleine 100 kilometer naar de hoofdstad. De stemming in de auto is ongemakkelijk. De correspondent rookt de ene sigaret na de ander... terwijl hij zwijgend in de voorbij schietende duisternis stuurt. De weg is rustig. Angstwekkend rustig. In Libanon uh, bijvoorbeeld, als de weg... Uh... Als het zo leeg is, zou ik echt nooit die weg opgaan. Want dan weet je van nou, er is iets aan de hand, er kan geschoten worden ofzo. Nou, hier in uh, El Salvador kan er ook geschoten worden. Maar de reden dat de wegen zo, uh, zo leeg zijn, dat is gewoon ja, algemene angst van de mensen. Want, ik bedoel, er is hier op dit moment geen, er is verder niets aan de hand. Alleen, uh, ja, er kan elk moment iets gebeuren. Dat is althans het idee wat de mensen hebben. Mooie muziek maar moet ik bovenuit komen nee ik vertrouw wat dat we het even een beetje op jou maar ik zat maar te waar is het verstandig nee, ik denk dat het heel uh, onverstandig is toch om s'avonds uh, ja zo laat het is helemaal nog niet zo laat het is nu 20 voor 11. dus we, we waren ongeveer uh, half tien geloof ik uh, door de grens heen uh, ik denk dat het uitermate onverstandig is eigenlijk wat we maar waarom doen we dit dan ja. Je weet toch wat je doen moet, zegt de correspondent, als er op de auto geschoten wordt. Het beste is zo snel mogelijk stoppen, de auto uitrennen en dekking zoeken in een greppel. Nooit doorrijden. Nooit doorrijden. Vergeet dat niet. Het loopt goed af. De volgende morgen wordt de correspondent wakker... naast zijn verloofde in San Salvador. Zij woont al een paar jaar hier. Ze moet een beetje lachen om onze angst gisteren op de Panamericana. Nou, het hangt ervan af als je een dronken militair tegenkomt die een lift wil hebben... Waar zijn er daarna wel eens doden gevonden... Maar als je zo'n dronken militair niet tegenkomt, gebeurt er niet zoveel. Maar weken is... met de rest van de Pan-Amerikanen hebben we eigenlijk het rustigste stuk gehad. Het plezierigste. In ieder geval minst de kuil. Je kan het hardst, hardst rijden. Hierna komt er een stuk waar je echt 40 km per uur op het hoofd kan rijden. Ja? ja. Zo slecht. Mm -hmm. Komt dat? Wordt hij zo weinig gebruikt of juist zoveel? Er wordt intensief oorlog opgevoerd. Ook op de weg? <laughs> ja? En aan beide kanten zitten ze dus. Alleen die weg niet. Maar dan steken ze gewoon s'nachts over. En het leger weet ook. Dat ze s'nachts gewoon oversteken. Maar vaak hoe gebeurt het ook een mooi verhaal dat het leeg gewoon hun radio extra hard aanzet, zodat het verzet niet per ongeluk over zijn heen struikelt, omdat ze weer moeten gaan vechten <laughs> En dat soort verhalen. En dat is geloof ik ook nog waar. Aanstaande zondag zijn er verkiezingen in El Salvador. Op de radio maken de partijen elkaar nog steeds uit voor rotte vis. Over het vredesplan praat niemand meer. Er zijn in het begin een aantal gevangenen vrijgelaten. Er is een poging tot dialoog ondernomen... maar president Duarte heeft aan de vooravond van de verkiezingen zijn houding verhard. Hij wil niet meer praten met het verzet. Eerst moeten ze zich overgeven. De president hoopt met de 2 miljoen dollar Amerikaanse steun per dag op een militaire zegen. Die dag vermaken we ons met de talloze spotjes op de radio. Totdat plotseling het programma onderbroken wordt voor een spoedbericht van de guerrilla. Voor de komende dagen kondigt het verzet een transportstaking aan. Een al vaker beproefd middel om het dagelijks leven totaal te verlammen. In het hele land rijdt er geen bus, geen taxi en geen privéauto. De mensen komen amass niet of te laat op het werk. Het betekent het voorlopig einde van onze reis langs de Pan-Americana. We zitten vast, vast in El Salvador. In las inmediaciones del Valle We zijn eventjes de stad ingelopen wij tot onze verbazing vrij veel verkeerheid en ook een, een aantal taxi's We staan nu met een taxichauffeur te praten die zegt dat hij toch moet leven dus dat hij wel moet werken. Wordt er overal in de stad uh, gewoon gereden? In de stad, ja, sí, want in de stad... niet zoveel als een paro. Maar buiten de is het peligroso. Nou, zeg, in de stad uh, wordt er uh, dus wel gereden door het gewoon personenvervoer. Uh, en in sommige andere plaatsen van het land ook. Het hangt een beetje af van de zone. In de... Ik wil eigenlijk weten of, uh, of. er al acties van het uh, verzet zijn geweest. maatregelen tegen bussen, want heel normaal. Gebeurt, de dagen voor de transportstaking worden buschauffeurs al gewaarschuwd en soms wordt er ook al een incidenteel een bus verbrand. Wel bijvoorbeeld in mijn caso personal, ellos solo se fijan in el número de óvalo de mi carro. entonces quando el paro en mi casa me lo llegan a Er zijn nog geen acties geweest. Hij zegt me dat is ook niet nodig, want wat er gebeurt is dat na afloop van de staking er wraakacties genomen worden. Bijvoorbeeld de guerrilla kijkt naar het nummer van zijn taxi. En, uh, weten, oké, okay, nou die auto heeft gewerkt en steken dan bijvoorbeeld later de auto in brand. Ik vroeg hem of hij nou, niet, niet, niet bang was. Hè? Ja, ik ja, ben wel bang, maar ik moet werken. Niemand weet hoe lang de transportstaking gaat duren. In de stad is het geen probleem, daar kunnen we naar harte lust rijden. Niet dat er veel te zien is. San Salvador is een armzalige hoofdstad. Met overal de half ingestorte restanten van een van de laatste aardbevingen. Verbleekte leuzen op grijze muren. Met daarvoor groepjes oorlogsinvaliden op ouderwetse houten krukken. De lege broekspijp slordig opgeknoopt. Als we het universiteitsterrein oprijden, geloven we onze ogen niet. Overal revolutionaire leuzen. Commandante Che. Hasta la victoria siempre afbeeldingen van Che Guevara en uit een luidspreker ergens op het dak de heroïsche klanken van linkse strijdliederen. In de kantine vallen we midden in een verhit gesprek in het Nederlands over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ja, het was behoorlijk, behoorlijk veel knallen. Ja, niets gehoord. In. Het was volgens mij bij jullie in de buurt waar jullie wonen. Het was hier tegen die vulkaan Tom Groot en Henk Lolkema werken allebei als econoom aan de Universiteit van San Salvador. Aan spanning heeft het in het afgelopen jaar niet ontbroken. Nacht, dus ik heb het gevoel dat het weer gebeurd is. Dat is We zien het wel als, als verleden week donderdag. Tien dagen geleden, nou bijna twee weken geleden, toen vier bommen, licht viel uit. Toen een dag daarvoor is dus die auto van de Amerikaanse ambassade beschoten in San Benito. En zondagavond hebben ze een agent, vlak voor mijn deur hebben ze agent uh, vermoord. Half twaalf s'nachts, nachts, lag in mijn bed. Het bid. magazijn, werd leeggeschoten op straat en vlak voor de deur. En die niet uiteraard. Tragisch is eigenlijk dat uh, dat er uh, dat het of je een krant leest nu, ook in binnen El Salvador, of een krant van drie jaar geleden, het, het zijn bijna gewoon onderlinge inwisselbaar. Je moet gewoon kijken wat voor datum erop staat, want het is eigenlijk precies hetzelfde. Een enfrentamiento hier, een paar doden daar, uh, weer ergens anders een auto op een mijn gelopen. Het is precies hetzelfde eigenlijk als als een als als, als een paar jaar als een paar jaar geleden. De verkiezingen van aanstaande zondag beloven weinig verbetering. De christendemocraat Duarte voert een medogeloze strijd... met de beruchte Wisson, leider van de uiterst rechtse Arena-partij... en berucht om zijn doodsescaders. Links doet niet mee, te gevaarlijk. Als ze meedoen, lopen de kandidaten grote kans... voor de verkiezingen te worden vermoord. En als ze niet vermoord worden en misschien wel winnen... dan staat het leger garant voor een staatsgreep, volgens Henk Blokema. De Christen Democraten, nu drie jaar aan het bewind, hebben natuurlijk het conflict niet kunnen oplossen, hebben de economie niet kunnen reactiveren. Er is dus een grote ontevredenheid. Uh, onder uh, zeg de, de middenklasse en de hogere klasse, die hier dus eigenlijk alleen maar meedoen aan de verkiezingen. Met het bewind van, uh, van Duarte, van de Christen Democraten. Dat zou best wel kunnen zijn. Dat er dus nu een soort verrichting onder de middenklasse en de, en de hogere klasse gaat, gaat aftekenen, die, die ten gunste zou kunnen werken van de Arena. En dan verkiezingen zo in dit stelsel zou dan betekenen dat de Arena dan als de grootste partij uit de, bus, uit de bus zou komen. En dan heb je natuurlijk de poppen. Dat is de cirkel wat, eigenlijk wat rond. Dat betekent het, dan is de cirkel eigenlijk rond. Dan zijn we eigenlijk weer terug in 1980. Dat, uh, dat weer uh, de ultra-rechts uh, de macht in handen heeft. Nou, als de Arena aan het bewind komt, dan zou het best wel kunnen dat, uh, uh, dat uh, zich gaat afspelen wat in Guatemala gebeurd is. Dat de Arena zegt, nou, wij hebben die Amerikaanse hulp niet nodig, we hebben de Amerikaanse militaire hulp niet nodig. Uh, we bombarderen ze plat uh, toename van de repressie om dus te komen tot een militair, uiteindelijke militaire. Uh, oplossing uh, uh, van het conflict uh, door een uh, overwinning dus van, de, van, de, van, de rechtse, van de rechtse krachten. De zaak zit muurvast in El Salvador. Niets lijkt te werken. Praten helpt niet. Verkiezingen zijn zinloos, zolang links niet meedoet. En een militaire overwinning zit er niet in. Nog voor het verzet, nog voor de rebellen. Want in feite is het conflict kunstmatig. Ik bedoel, er komt per jaar, ik weet niet hoeveel miljoen dollar... ...binnen aan militaire steun. Voor het, 2 miljoen dollar per dag. Dollar per dag. Nou, dus dan zit je, dat zijn enorme bedragen. Dus in feite is het een kunstmatige oorlog... ...als het aan de Salvadorianen zelf had gelegen... En ...dan was hier allang een overwinning... ...à la Nicaragua uit de bus gerold. Dat denk ik echt. Want dat had het dat leger had het nooit uh, zo lang kunnen uithouden. Of althans, dat was een politieke oplossing... ...waarschijnlijk veel makkelijker geweest, denk ik... En hetzelfde geldt voor het vredesproces. Het vredesproces had waarschijnlijk voor een opening kunnen zorgen. Om de, was het alleen maar omdat het de dialoog bijvoorbeeld voorschrijft. Omdat het een staak het vuren voorschrijft. Waren het niet dat de Verenigde Staten uh, dat waarschijnlijk nooit zou accepteren. Adelante, pueblo salvadoreño. Juntos. Pueblo, hebben y democratia hemos logrado lo que parecía imposible. Hemos impedido que los comunistas tomen el poder. Los Henk Lolkema is als econoom uitgezonden door de Nederlandse overheid. Vrienden zeggen dat hij vroeger de redelijkheid zelf was. Maar één jaar El Salvador was genoeg. Voor Lolkema is er nog maar één uitweg. De harde lijn. Nou, ik geloof dat de harde lijn... De uh, harde lijn is de enige realistische lijn, geloof ik. Net zoals dat, men probeert die kleine ruimtes te schippen. En dat Zamora hier terugkomt, dat Onger terugkomt, dat de Conferentia Democratica zich registreert als een officiële partij. Nog niet doet meedoet aan de verkiezingen of wel meedoet aan de verkiezingen. Ik ben ervan overtuigd, zodra progressief via politieke processen een reële kans zou maken om aan de macht te komen, dan grijpt met één rechts in het leger. De mannen met de geweren. Dus? En dan, dat is het afgelopen. Dan zijn de marges weer weg, dan is het de mogelijkheid van een progressieve regering weer weg. Het wordt gewoon niet getolereerd. Er worden marges getolereerd, zolang die marges nog niet al te bedreigend door rechts eh, worden, worden, worden opgevat. Op het moment dat die bedreiging te groot wordt, dan, dan grijpt rechts in. Doodse schades, leger, repressie. Maar waar pleit jij dan voor? Wat zeg je? Waar pleit jij dan voor? Nou, ik geloof dat uh, ja, nou, nee, het, het beste zou zijn, uh, even afgezien of het reëel is of niet op de korte termijn, maar het beste zou zijn, dat uh, in El Salvador zou gebeuren wat in Nicaragua gebeurt. is er gewoon de guerilla sansal waardoor de hoofdstad binnen marcheert. Dat, dat zou in ieder geval tot een reële verandering van structuren... en een, en, en een reële nieuwe aanpak voor, voor oplossingen leiden. Wat doe je dan met die rechtse krachten? Oh, die, zijn er, die zijn sterk. Nou, laat ze maar aftaaien. Er zijn toch ook 3 miljoen Kubanen afgetaard uit Cuba. Laat ze maar weggaan. Je hoeft ze ook niet in de gevangenissen te stoppen. Of zo. Dus ik bedoel, laat ze maar aftaaien. En het leger? Nou, het leger... Uh, de, je bedoelt de officierskorpsen... Uh, en mensen die de infrastructuur van het, van het leger... Uh, laat die ook maar aftaaien. De tweede aflevering van de vierdelige serie over de Pan American Highway. Uitgezonden op 18 maart 1988. Samenstelling Roel van Broekhoven en Jan Keulen. Voor de overige delen van deze serie kunt u binnenkort terecht op www.woord.nl. Dus www.woord.nl. U kunt daar dan ook terecht om ons hele programma te beluisteren. We doen echt ons uiterste best om dat zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor u. En dan kunt u daar alles gaan beluisteren. Tot die tijd uh, kunt u op onze openbare Facebookpagina de dingen terugluisteren. Dat is facebook.com woord.nl. Of je gaat uh, naar de podcast, dat is uh, vpro.nl slash woord je podcast. Dus vpro.nl slash woord-podcast. Ja, woord, dat is waar u nu op dit moment hier naar luistert op Radio 1. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord@vpro.nl. En uh, als u van tevoren wilt weten wat er zoal de revue gaat passeren... dan uh, kunt u zich inschrijven voor onze uh, nieuwsbrief. Dat gaat via diezelfde openbare Facebookpagina... En u klikt dan op nieuwsbrief. Dan vult u het mailadres in waarop u de samenstelling wilt ontvangen. En vervolgens moet u dan het lidmaatschap even activeren in het uh, toegestuurde mailtje. En uh, dan krijg je elke vrijdagmiddag zo'n beetje de samenstelling toegestuurd. Het is uh, bijna een half minuut voor vijf. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met woord hier op Radio 1. En in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een gesprek... Van de Gerard Klaassen met Nout Welling, die viert volgens mij komende dinsdag. Zet hem op mijn hoofd, zijn 70ste verjaardag. Tot zo!